12 uur, het NOS Journaal, Jan van der Putten. Goedemiddag, nieuw milieuonderzoek naar kolencentrales op de Maasvlakte. Fatah en Hamas in Cairo voor verzoeningsakkoord. En Eerste en Tweede Kamer herdenken gevallenen. Flinke zonnige periode vandaag, afgewisseld door stapelwolken. En er kan ook een enkele bui vallen. Het wordt 12 graden op de wadden tot 16 in Limburg.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 De provincie Zuid-Holland moet opnieuw onderzoeken of de twee nieuwe elektriciteitscentrales op de Maasvlakte schade aanrichten aan de duingebieden. De Raad van State heeft een eerdere vergunning van de provincie ingetrokken. Greenpeace, andere milieuorganisaties, hadden bij de Raad van State een procedure aangespannen om de bouw van de kolengestookte centrales tegen te gaan. Van Greenpeace aan de lijn Rolf Schipper, goedemiddag. Goedemiddag. Die centrales zijn van E.ON en Elektra. Bel, eh, wordt, dat nu, wordt dat nu stilgelegd? Nou, ze zullen niet ogenblikkelijk worden stilgelegd. Um, maar ja, kijk, het zijn, die kolencentrales zijn natuurlijk sowieso ondingen. Ze zijn heel erg slecht voor het klimaat. Slecht voor de luchtkwaliteit in Rotterdam die toch al beroerd is. En ze zijn dus ook slecht voor de natuur daar. En um, wat deze uitspraak laat zien, is dat die natuurgevolgen die zijn uh, niet uit te sluiten. Dat heeft de Raad van State nu gezegd. De provincie krijgt nog één kans om te laten zien dat er echt geen schade is aan die natuur. Um, de kans dat het lukt om dat aan te tonen, lijkt mij die heel. Uh, want het is in de afgelopen jaren ook niet gelukt. Want de provincie moet nu aantonen, die moet dat nu beter opschrijven, zeg maar. Nou ja, dat hebben ze eigenlijk al gedaan. Hè? Greenpeace die heeft uh, bezwaar aangetekend tegen die vergunning. En, omdat, en we hebben gezegd: van, het is onvoldoende aangetoond dat er geen schade is aan die natuur. De Raad van State geeft ons nu gelijk. Dat is niet voldoende aangetoond. En nu zou de provincie in een paar weken tijd uh, dat nog eventjes kunnen opschrijven. Uh, maar ja, goed, de kans dat, dat het nu even in die paar weken lukt, is gewoon heel klein. En als dat niet lukt, nou ja, dan, dan mogen die centrales daar feitelijk dus niet komen. Ja, en, en de verwachting is dat dat dan allemaal... Er wordt één centrale dan extra, wordt er nu gebouwd... en één centrale wordt uitgebreid, dat is het eigenlijk. En dat wordt dan ja, gestopt? Ja, dat wordt dan gestopt. Die, um, zowel E.ON als Electrobel, allebei die energiebedrijven, die zijn gaan bouwen. Terwijl ze uh, wisten dat die vergunningen nog niet zeker waren. Dus het is volledig hun eigen risico geweest om toch aan het bouwen te slaan. Um, en ja, als uh, die centrales er nu niet mogen komen vanwege al die schadelijke gevolgen voor de natuur en het milieu, um, dan zitten zij hier met de gebakken peren. Nou, u rekent zich aardig rijk. Moet ik zeggen, dat is een van de vergunningen die dan opnieuw moeten worden bekeken, zegt de Raad van State, maar u heeft nog meer procedures lopen als milieuorganisatie. Ja. Wat zijn uw verwachtingen? Nou ja, dit gaat inderdaad om de natuur. Um, we hebben ook een rechtszaak lopen tegen de schadelijke uitstoot um, die slecht is voor de gezondheid van mensen. Want ook die uh, vergunning voldoet volgens ons niet. Um, er is veel te veel vervuiling al in Nederland wat dat betreft. Um, dus ja, al met al wordt het, uh, wordt het nagelbijten voor die uh, energiebedrijven. Um, ik, ja, ik kan natuurlijk nog niet zeggen dat ze zijn nog niet definitief van tafel zijn. Maar met deze uitspraak uh, ziet het er wel een stuk zonniger uit voor, uh, voor het milieu en het klimaat. Nou, kijk eens aan, die is binnen. Schipper van Greenpeace, dank voor de uitleg. In de Egyptische hoofdstad Cairo wordt elk moment het akkoord tussen Fatah en Hamas ondertekend. Kan elk moment gebeuren. Twee rivaliserende Palestijnse partijen gaan daarmee na vier jaar de strijdbijl begraven. En correspondent Sander van Hoorn die volgt het voor ons vanuit Cairo. Zijn is al begonnen, Sander... Nee hoor, ik zag net de leider van Hamas Gelet Mershaal, die zag ik nog uit zijn hotel de auto instappen. Dan moet hij nog een stukje rijden naar de plek waar het feestje, want zo zien de Palestijnen en zo ziet Egypte dat, waar dat feestje gehouden moet worden. Maar laten we er even vanuit gaan dat vanuitstel in dit geval geen afstel komt. Wat regelt dat akkoord? Uh, dat betekent vooral heel symbolisch dat die handen weer geschud worden. Gelet Mashaal van Hamas dus met Mahmoud Abbas, de president van uh, de Palestijnen, van Fatah, de rivaliserende partij. Ja, dat beeld, dat zal de wereld overgaan. En dat zal duidelijk maken dat de Palestijnen vinden dat ze samen weer één moeten zijn. Dat betekent overigens verre van dat alles het koek en ei is. Want er zijn nog heel wat plooien die achter de schermen gladgestreken moeten worden tussen die twee partijen. Ja, noem eens iets wat, wat we daarvan gaan merken. Wat gaan de Palestijnen daarvan merken als het inderdaad weer tot samenwerking komt? Dat er om te beginnen een nieuwe regering gaat komen. En daarin moeten onafhankelijke mensen uh, komen. Maar ja, dat is zo'n punt waar uh, men het nog niet over eens is. Wie gaat er precies in die regering komen? En het meest belangrijk, uh, wie gaat er aan het hoofd staan van de regering? Wie wordt de nieuwe premier? Op dit moment is dat Salam Fayyad En die wordt uh, in het Westen en in Israël heel erg goed gevonden. Maar ja, de kans dat hij het blijft, die is vrij klein. Dus dat soort vragen, ja, dat moeten we de komende tijd gaan merken. Ja, maar ze zijn nu dus, dus nu op weg naar elkaar, zou ik maar zeggen. Toch ja. misschien nog een kans dat er nog een kink in de kabel komt, want je weet maar nooit... Nee hoor, dit wordt een, een feestje wat strak geregisseerd is door de Egyptenaren. Alleen de Egyptische staatstelevisie mag erbij. En voor de rest hebben zij de uitnodigingen verstuurd aan alle Palestijnse partijen. Dus niet alleen Fatah en Hamas, maar ook de kleintjes. Maar ook bijvoorbeeld uh, Arabische leiders die uh, zijn uitgenodigd om hiervan getuige uh, te zullen zijn. Nogmaals, die handtekening zometeen en daarna de handdruk, die is symbolisch en dat moet gevierd worden. Correspondent Sander van Hoorn in in de hal van de Tweede Kamer hebben de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer... en premier Rutte kransen gelegd bij de Ere-lijst van Gevallenen. Op die lijst staan de namen van bijna 18.000 militair- en verzetstrijders... die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen. En die lijst is niet alleen daar te raadplegen, trouwens in het Kamergebouw... maar ook digitaal op internet. Bij de herdenking waren ook familieleden van corporaal Korstrik. Korstrik was in 2007 de eerste Nederlandse militair... die om het leven kwam in Oeroesgan. Tweede Kamervoorzitter Verbeet zei dat 4 mei... van persoonlijke betekenis is voor iedere Nederlander afzonderlijk. Maar 4 mei is ook van betekenis voor het land als geheel. Herdenken is van betekenis voor de eenheid van een natie. Het gezamenlijk herdenken van de doden verbindt burgers met elkaar. En zo draagt iedereen die vandaag aanwezig is bij herdenkingen in het land... bij aan die verbinding... Vanavond is natuurlijk de Nationale Herdenking op de Dam... en die is natuurlijk te volgen hier op de radio en ook op de televisie. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Ja, dan is Paleis Soesdijk weer in het nieuws... want het Nationaal Historisch Museum... dat zou best eens gehuisvest kunnen worden in Paleis Soesdijk. Daarvoor pleiten vijftien prominente historici vandaag... in een open brief in de Volkskrant. Het Nationaal Historisch Museum is op zoek naar een vaste plek. Die hebben ze nou nog niet... En dat zou best een Soesdijk kunnen zijn. Een van de opstellers van de brief is historicus Kees Vasseur. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is Soesdijk zo'n mooie plek volgens u? Omdat het natuurlijk een, een plek is met een enorm historisch gehalte, het is echt een plaats van herinnering. En daarom zou het een uitstekende vestigingsplaats, locatie zijn voor een Nationaal Historisch Museum. Een geliefd gebouw staat in het stuk. Ja, iedereen, ach, ik weet niet of je de laatste jaren op Paleis Hoestdijk bent geweest. Okay. Maar er komen elke dag werkelijk honderden bezoekers op af om het gebouw te zien, de tuinen. Het is een mooie omgeving, je kunt er ook makkelijk je auto parkeren. En dat zijn allemaal de zaken die uh, zo'n gebouw waar men eigenlijk toch niet veel mee kan op dit moment... tot een prachtige locatie maken voor een historisch museum. Veel beter dan een futuristisch pand in Arnhem... waar vorig jaar zo over gediscussieerd is. Nou ja, werd. ik wil me daar niet over uitlaten... maar in ieder geval is dit natuurlijk wel een stuk goedkoper... Het zal natuurlijk wel zo zijn dat het gebouw moet worden gerestaureerd, maar dat moet toch gebeuren, ook als het een andere bestemming zou krijgen. En hiermee worden dus twee vliegen in één klap geslagen. Maar was u stiekem blij dat het plan sneuvelde vorig jaar? Was ik blij? Nou, euh, achteraf zou je misschien kunnen zeggen is inderdaad Soestdijk veel centrale gelegen. Ja. Natuurlijk een betere plek voor zo'n museum dan Arnhem. Maar nou moet het een, een, een, een breed nationaal historisch museum worden, zeg maar. Soesdijk is toch wat nauw verbonden met de Oranjes. Is dat geen bezwaar? Nou, de hele Nederlandse geschiedenis is natuurlijk nauw met de Oranjes verbonden. Dus ik zie dat bezwaar helemaal niet. Het is gewoon duidelijk dat als je over de Nederlandse geschiedenis spreekt... of het nu gaat over de Republiek of over de monarchie... dat je voortdurend de Oranjes tegenkomt. En dat bezwaar kan ik dus echt niet delen, nee. Um, en ik geloof ook niet dat het in de uitwerking zoveel uh, bezwaar ontmoet. Nou hebben we ook wel een bezwaar gehoord van uh, de directeur van het Nationaal Historisch Museum, Schilp, die zei ja Soesdijk is toch eigenlijk wel klein uh, en uh, ja nu zouden we dat we eens wat uit moeten breiden uh, misschien. Ja wat vindt u daar dan weer van? Het, nou hè, ja kijk klein beginnen zou ik zeggen. Het is natuurlijk ja. waar. Het is uh, als je er komt niet zo erg groot. Maar er is ruimte genoeg zowel onder de grond als in het park om daar nog een gebouw neer te zetten. Dus als eenmaal het uh, idee gerealiseerd is, denk ik dat naarmate de belangstelling groeit ook de uitbreidingsmogelijkheden heel goed aanwezig zijn. En hoe snel zou dat kunnen wat u betreft? Uh, de, uh, nou ja, ik geloof dat het pand op dit moment eigenlijk nauwelijks meer gebruikt wordt. Dat men begin 2011, minister Donner, die is immers verantwoordelijk nu voor de Rijksgebouwdienst, moet dan de beslissing nemen dat begin 2011 zo'n beslissing in beginsel al genomen kan worden. Ja, kan heel gauw. Nou, we verwachten het af met u en met uw collega-historici, meneer ja. Fasseur. Dank u wel voor de uitnodiging. Goedemiddag. Dag. Vorig jaar was de Nederlander gemiddeld 670 euro kwijt aan accijnzen. Dat is zo'n 25 euro meer dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben brandstoffen, drank en tabak de overheid vorig jaar in totaal ruim 11 miljard euro opgeleverd. En vooral de rokers zijn meer gaan betalen. Tussen 2005 en 2010 is de belasting op sigaretten met meer dan 30% gestegen. En dat kunnen de sigarenboeren en hun klanten goed merken, zegt de eigenaar van deze tabakshop in Hillegom. Ja, mensen mopperen erover. En je merkt dat ze dus gaan zoeken naar, naar goedkopere mogelijkheden. Self-check draaien en zo. En goedkopere sigarettensoorten gaan zoeken. En omdat je op de, op de goedkopere merken een stuk minder verdient, ga je erin. je winst ook duidelijk op achteruit. De voormalige baas van de taxicentrale Amsterdam, Dick Grijpink... gaat in hoger beroep. Grijpink werd vorige week veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Voor de recht, volgens de rechtbank was hij lid van een criminele bende... die in Nederland jarenlang op grote schaal hennep heeft geteeld en verkocht. En het is nog niet bekend wanneer dat hoger beroep van Grijpink dient. Drie mannen die vorige week een amateurscheidsrechter belaagden... hebben zich gemeld bij de politie. Samen met andere supporters van voetbalclub Spakenburg... gingen ze vrijdag naar het huis van de scheidsrechter in Groningen. Ze waren kwaad over beslissingen van hem... tijdens de verloren wedstrijd tegen aardsrivaal IJsselmeervogels. En de supporters vernielden in Groningen onder meer tuinmeubilair... en ze zorgden veel onrust bij de scheidsrechter in de straat. De politie heeft de drie mannen ondervraagd en daarna naar huis gestuurd. Tegen die mannen is procesverbaal opgemaakt. Sport. Edwin van der Sar kan zich vanavond met Manchester United plaatsen... voor de finale van de Champions League. De Engelsen wonnen vorige week de eerste wedstrijd bij Schalke 04 met 2-0... En die kunnen het dus vanavond op eigen veld afmaken. De manager van Manchester United, Alex Ferguson, stond aan de vooravond van het duel nog even stil bij Van der Sar. Hij heeft grote bewondering voor de doelman en hij vindt het verstandig als Van der Sar aan het eind van het seizoen stopt. Because it's the absolute pinnacle of his career. And I think it, you know sometimes when a player gets to that age in certain positions, of course, but goalkeepers much easier for him certain That all of a sudden age comes on you very, very And I wouldn't want to see Aaron van der Zaar in that situation. He deserves to go to the very, very top, which he hopefully does. Horst Ferguson kan leeftijd soms plotseling opspelen. En hij wil niet dat van der Sar zoiets overkomt. We gaan eens even kijken op de weg. Kees Kvaks van de AWB. Jan, goedemiddag. Vielen op de A4 bij Den Haag vanaf Amsterdam komend richting Delft. Zo'n ongeluk gebeurt bij Leidschendam. Er staat file tussen Leidschendam en het Prins Klausplein 2 kilometer. En vanwege dat ongeluk zijn bij het Knopen Prins Klausplein 2 rijstroken dicht. 13 over 12, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Zuid-Holland moet opnieuw kijken naar de effecten op de natuur... door de bouw van twee nieuwe elektriciteitscentrales op de Maasvlakte. Dat heeft de Raad van State bepaald. In Cairo is alles in gereedheid voor de ondertekening van het verzoeningsakkoord... tussen de Palestijnse organisaties Fatah en Hamas... En de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en premier Rutte... hebben kransen gelegd bij de erelijst van gevallenen. Daarop staan de namen van bijna 18.000 militairen en verzetstrijders... die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV met lunch.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 Power to you, Vodafone. Dit is Radio 1. -E. lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Gaat het dan toch gebeuren? Het Nationaal Historisch Museum huisvesten in Paleis Soesdijk. 15 prominente historici zijn voor het museum eh, eh, om dat daar te vestigen. En het museum zelf heeft er ook wel oren naar. Zometeen nog meer reacties op dat plan. In het Mediavorm, cartoonist Ruben L. Oppenheimer en schrijversjournalist Auke Kok gaat onder meer over een dingetje gisteravond bij Paul en Witteman. Daar zat oud pvda kamerlid Meili Vos. Die vindt dat PvV'ers weg zouden moeten blijven bij de dodenherdenking. Officieel wilde de PvV daar gisteren niet op reageren, maar Vos citeerde wel een off-the-record-reactie... die ze van een radiojournalist had gehoord. Het was één Kamerlid, Hero Brinkman, die heeft ge, uh, gezegd dat ik een moffelhoer ben. Ho, maar aan wie heeft het niet tegen u gezegd? Nee, nee dus, dus een journalist zegt: ja, dit zei hij over jou. En de te kloppen score in de Nationale Nieuwsquiz is 32. De kandidaat van vandaag komt uit Den Haag en heet Ruud Kostanje. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Alle sites van de Wereldomroep ondervinden sinds gisteravond grote hinden van een cyberaanval. Per minuut worden er 300.000 berichten naar de site gestuurd en dat kunnen de servers niet aan. De site van de Wereldomroep is uit voorzorg uit de lucht gehaald. Aan de telefoon is de directeur van de Wereldomroep, Jan Hoek. Dag meneer Hoek, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er precies aan de hand? Ja, nou u zei net al, het is hetzelfde als uh, wat uh, eerder deze week bij de Rabo gebeurd lijkt te zijn. Uh, dat is een, een aanval waardoor er 300.000 en uh, zelfs later vanmorgen 500.000 uh, requests, zoals het heet, per minuut naar de servers werden gestuurd. En die gaat daardoor plat. En omdat wij uh, samenwerken met uh, de NPO, zoals het heet, dus met alle andere omroepen uh, waar jullie sites ook op zitten... Mm -hmm. uh, ...hebben we in goed overleg besloten om ze maar even uit de lucht te halen. Want die andere sites begonnen als gevolg van de aanval op de wereldomroep uh, ook kuren te vertonen. Dus het leek erop dat de hele publieke omroep er last van kreeg, maar dat is dus, uh, laten we zeggen, in de kiem gesmoord... Daar lijkt het, ja, ik zeg nooit, nooit met computers en cyberdingen enzovoort. Maar daar lijkt het nu wel op, ja. omdat die, die van ons even offline gehaald is. Uh, zodat die niet meer via al die computers van de NPO bij de andere omroepen ja. terecht kan komen. Waar komt die aanval vandaan? Want dat is natuurlijk een interessante vraag. Ja, dat is een hele interessante vraag. Dat zou ik ook heel graag willen weten. Uh, ik heb echt geen idee. We hebben op dit moment geen idee. En wat, wat ik dus niet doe, is nu de mensen, ook de collega's van de Binnenlandse Omroep en die van ons... Uh, nu lastig gaan vallen met uh, geef mij zijn status update en wat is er aan de hand enzovoort. Ik heb zoiets laten ze nou eerst even proberen het zo snel mogelijk op te lossen. Dat is al moeilijk genoeg. Uh, en niet mij door nog steeds rapporteren ja. over wat de oorzaak en de aanleiding is. Maar zo, zo gauw we dat weten komen we daar uiteraard mee naar buiten. Maar u hebt geen enkel vermoeden? Nee, ja, er, er zijn altijd wel ideeën. Maar dat, uh, zoals u wellicht weet, ik was toen ook bij lunch uh, een tijdje geleden. ging gingen de Telegraaf naar Ajax over de wereldomroep. En daar zijn ook allemaal vermoedens over. Ja. Uh, Nee, ik heb geen idee. Nee. Je, je, je, je zou toch kunnen denken aan het feit dat het uh, te maken heeft met een van de niet-Nederlandse talen waarin uh, berichtgeving staat uh, waar sommigen wel eens niet over te zouden nee, precies, zijn. precies, maar, maar dat is natuurlijk de vraag inderdaad. Is er, laten we zeggen, een inhoudelijke aanleiding voor mensen om dit te doen? Ja, op dit moment is dat nog de vraag. Uh, gisteren was het wel de dag van de persvrijheid. En daar wordt ook aangegeven dat aan de ene kant... Uh, denken wij met z'n allen jongens... internet en social media... dat is de uh, best thing since slice bread... in de zin van daarmee krijgen we allemaal vrije toegang. Aan de andere kant, dat wordt steeds meer... in, in, in, diever, in vele gebieden in de wereld... Hè, lees het rapport van Freedom House... gemonitord en beïnvloed uh, mm -hmm. door de overheid. En mensen worden gevolgd... En, en, en opgepakt voor dingen die ze doen. Dus je weet het, je weet het niet. Ik zit nu volstrekt te speculeren ja. in de algemene zin... naar aanleiding van uh, de, de situatie... en de, de toch beperkte feiten op internet was gisteren gerapporteerd op de dag van de persvrijheid. Ja. Maar zo gauw als wij weten wat de echte oorzaak was, of waar het echt op gericht was. Dus waar het op vandaan kwam en waar het op gemikt was... en of dat te maken had met de, de, de journalistieke content in, in welke taal dan ook... dan laat ik dat onmiddellijk ja. weten. Snap ik. En, en is het vaker gebeurd bij de Wereld Omroep? We hebben vaker dit soort aanvallen uh, gehad? Niet op deze schaal. Het is wel vaker gebeurd. Uh, de, de, dat, uh, maar niet met kleinere getallen dat je wat hinder had... en dat bepaalde delen wat slechter bereikbaar waren. Maar deze schaal is voor ons ongekend. Goed. Nou, we horen van u als u weet wat er uh, precies achter zit. Jan Hoek, directeur van de Wereld Omroep. Dank. Goedemiddag. Vanwege het huwelijk van Prins William en Kate Middleton hebben de Britse kranten afgelopen weekend flink wat meer exemplaren verkocht. Sommige titels zagen de verspreiding eenmalig met een kwart stijgen. The Guardian bijvoorbeeld zette een half miljoen kranten weg en de Independent 230.000. Eind vorig jaar had royalty-watcher Mark van der Linden het live op de radio aan de stok met Q-music-dj Jeroen van Inkel... die hem vroeg of hij soms de handtas van Gordon had gestolen. En vanochtend was Giel Beelen van 3FM aan de beurt om een potje te bekvechten met van der Linden. Dames en heren, dit is die dikke die royalty-verslaggever, Mark. Uh, uh, uh, oh ja, ehm, nou, eerst nog even over... Nou, wat is er? Ja, zo is nog geen aankondiging. Oh, ik spul het bandje even terug. <truh> uh, dames en heren, aan de lijn heb ik royalty-verslaggever... Mark van der Linden. Mark, goedemorgen. Nou, dat is al een stuk beter, okay. En Daarna ging het kibbelen nog eventjes door. Van der Linden deed achteraf zijn beklag op Twitter. Maar uh, wees u gerust, inmiddels zijn hij en Belen via die site... ...ook weer vriendjes geworden. Claudia de Breij was gisteren de tafeldame bij De Wereld Draait Door... en ze opende de uitzending met een kritische kanttekening... bij de liquidatie van Osama Bin Laden. De was daarbij geïnspireerd geraakt door een boodschap op Twitter. Ik zag vandaag uh, een berichtje op Twitter uh, uh, van Martin Luther King. Niet van hem zelf direct, want hij, hij twittert weinig. Iemand ja. had een, een spreuk van hem getwitterd en die heb ik geretweet... want ik vond het heel... Mooi uh, in deze dagen na de dood van Bin Laden. Waarvan ik het ook. Uh, uh, ik, ik, ik betreur uh, het verlies van duizenden kostbare levens. Maar ik zal niet. hoe vertaal je rejoice? Mijn vreugde vervult zijn mijn vreugde. <laughs> Door de dood van een enkeling, zelfs niet van een vijand. Nou, schitterende wijsheid natuurlijk. Maar jammer voor Claudia de Brij, hij is niet afkomstig van Martin Luther King. Het citaat verspreidde zich gisteren als een olievlek over internet. Maar is waarschijnlijk afkomstig van de 24-jarige Britse Jessica Dovey. Die wilde haar eigen mening toevoegen aan een citaat van King. maar linkte per ongeluk de verkeerde tekstjes aan elkaar. Troost voor Claudia de Brij en al die andere mensen die dit een mooie spreuk vinden, is natuurlijk wel dat de strekking van deze tekst er niet door verandert. Het Stimuleringsfonds voor de Pers geeft een subsidie van een half miljoen euro... aan de lokale nieuwsbladen. Zeven jonge journalisten kunnen daarmee twee jaar gaan werken op een redactie. Het geld gaat in eerste instantie naar de Nederlandse Nieuwsblad Pers... en naar de NVJ. Die twee clubs gaan bepalen welke aanvragen voor de regeling worden gehonoreerd. Jan Smit presenteert vanaf eind augustus een nieuw trosprogramma... over 60 jaar tv. Het heeft als werktitel Wij houden van televisie. In het programma strijden op de zaterdagavond twee groepen BN'ers tegen elkaar... Nou, dat is een concept dat natuurlijk nog zelden vertoond is. En volgende week donderdag is Jan Smit ook co-commentator... bij de tweede halve finale van het Songfestival... waaraan zijn dorpsgenoten de drieërs meedoen. Nu het festival nadert, wordt de vraag natuurlijk steeds prangender... of we die finale gaan halen. Twee indicatoren schijnen bij het beantwoorden van die vraag... betrouwbaar te zijn. De mening van de boekmakers... en de hoeveelheid zoekopdrachten bij Google. Nou, de vooruitzichten voor Jan Dulles en zijn vrienden zijn nogal onvertuinlijk. Volgens de Britse wetkantoren laten ze in de halve finale maar drie landen achter zich. En bij Google is Nederland nu zelfs gezakt naar de op één na laatste plaats van alle deelnemende landen. Dus ook die van de andere voorronden. Alleen de Serviërs doen het bij de zoekmachine nog belabberder. Minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken... was gisteren te gast op een bijeenkomst ter gelegenheid van de dag van de persvrijheid. Hij nam daar de persvrijheidsmonitor 2010 in ontvangst... en hield er een toespraak en daarin kwam de wet Openbaarheid Bestuur aan de orde. Openbaarheid van bestuur en persvrijheid hebben weinig met elkaar te maken. Natuurlijk, openbaarheid is makkelijk voor de pers. De WOP biedt een mooi instrument om... ...informatie te krijgen voor artikelen of programma's. De openbaarheid van bestuur is niet bedoeld voor de persvrijheid... ...maar voor een controleerbaar en behoorlijk overheidsbestuur. En Donner wil dus de regels rond die WOP, zo wordt het wel genoemd, aanscherpen. Thomas Bruning, goedemiddag. Goedemiddag. Algemeen secretaris van de journalistenvakbond NVJ, organisator ook van die bijeenkomst. Je zat daar in de zaal, je hoorde Donner dit zeggen. Wat dacht je toen? Nou ja, hij gooit weer een bommetje zeg maar, in journalistiek in Nederland hiermee. En dat was natuurlijk ook wel waar we hem toe hadden uitgedaagd. Uh... Uh, maar hij laat dus wel heel duidelijk zien hoe hij in die openbaarheidsdiscussie staat. En dat is toch wel heel alarmerend. Hè? Hij heeft een heel conservatief standpunt. Hij zegt eigenlijk van, nou jongens, die openbaarheid, nou de besluiten... die moeten jullie kunnen kennen, maar alles wat eraan vooraf gaat... dat is uh, uh, niet voor het publiek en voor uh, journalisten hoeft dat toegankelijk te zijn. En dat is natuurlijk eigenlijk gewoon een bom onder de democratie. Want als je als publiek of als journalist wil kunnen beoordelen... Hoe, jou, uh, hè, hoe de politiek tot bepaalde besluiten komt... dan moet je juist ook weten... Welke, uh, ja, uh, welk materiaal er aan ten grondslag ligt. En dan weet je ook of belangen van bedrijven of van anderen... misschien daar een rol in hebben gespeeld. Ja, Dus zijn, zijn stelling persvrijheid en openbaarheid van bestuur hebben weinig met elkaar te maken. Daar ben je het absoluut niet mee eens. Uh, journalisten schieten met hagel, heeft hij ook gezegd. Hè? Een hele bubs verzoeken doen en dan maar hopen dat er wat uitkomt. Uh, heeft hij daar uh, misschien niet een klein beetje gelijk? Want er wordt wel heel veel uh, van die ambtenaren gevraagd misschien. Nou ja, nee, ook dat is een misvatting. Kijk, de, de wet openbaar bestuur zegt eigenlijk dat de overheid een actieve, hè, of tenminste gewoon moet vertellen uh, uh, aan de burgers en dus daarmee ook aan journalisten uh, wat ze doen. Uh, en dat betekent dus als journalisten vragen stellen die conform die wet openbaar bestuur ook gewoon uh, openbaar zou moeten zijn. Hè, denk bijvoorbeeld aan de bonnetjes van de ministers, hè, van, uh, van wethouders. Ja, en, en gemeenteambtenaren moeten daarvoor veel werk doen... om dat allemaal bij elkaar te halen... dan is dat niet een verwijt aan journalisten die die vraag stellen... maar dan zegt dat iets over het organisatietalent van dat soort gemeentes. Dit soort bonnetjes, hè, uitgaven van de gemeente, moeten natuurlijk makkelijk toegankelijk zijn. En moet ook makkelijk raadpleegbaar zijn voor mensen die dat willen controleren. Dus met andere woorden, wij denken niet dat er sprake is van misbruik. Wij denken dat de overheid zijn zaakjes gewoon niet goed op orde heeft. Ja. En dit soort zaken beter ter beschikking zou moeten hebben liggen. Je kunt je sowieso afvragen of het überhaupt haalbaar is en wat Donner wil. Want uh, uh, of een verzoek terecht is, Ja, dat kan je eigenlijk alleen maar achteraf toetsen natuurlijk. Ik bedoel, en bovendien kan je met, met de kleine bouwstenen misschien die je uit uh, ambtelijke stukken haalt, later wel een heel groot verhaal op de wal houden. Nou ja, precies. Ook daar raakt hij de kern van die wet over bestuur. Daarin staat eigenlijk, je hoeft als burger of als journalist helemaal niet je belang aan te geven. Dan zou je dus een hele rare discussie gaan krijgen met een ambtenaar die zegt... nou, maar waar wilt u dan dat stuk voor gebruiken? Ja, dat hoef je dus helemaal niet te vertellen, ook als burger niet... Hè, als je bij, bij jouw overheid informatie opvraagt. Dus in die, in die situatie moeten we niet komen. En nogmaals, wij denken dus dat Donner gisteren echt eventjes... Een, uh, toch een deel van hetgeen wat eigenlijk zijn voorgangers hebben, hebben afgesproken... Ja, niet goed voor ogen heeft... en dat hij zich gewoon wel aan de Europese regels moet houden. Op dit ja. Punt. Ja. Misschien wilde hij de discussie ook even op scherp stellen. Dat is altijd leuk natuurlijk. In ieder geval heeft hij wel een debat aan zijn broek met GroenLinks... want uh, die zijn er niet van, van uh, gecharmeerd van dit hele verhaal. Dus daar komt nog een uh, staatje aan dit muisje. Dank voor uitleg, Thomas Bruning van de NVN. Heel ja, goed, tot ziens. Lunch met Jurgen van den Berg. Nationaal Historisch Museum heeft misschien eindelijk een plekje gevonden. Het wil zich graag vestigen in Paleis Soesdijk. U hoorde dat ook al in het nieuws. Vijftien uh, prominente historici die pleiten daar vanochtend voor in een open brief in de Volkshand. Directeur Erik Schilp is nu ook om. Eerder vond hij het paleis nog te klein en deed het veel denken aan de Oranjes. Uh, maar uh, nou, het schijnt nu toch uh, dat hij uh, wel positief is. We praten er even over door met de burgemeester van de gemeente Baren... waar Soesdijk deel van uitmaakt, Mark Roel. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u ervan dat het Nationaal Historisch Museum zich in Paleis Soesdijk wil vestigen? Ja, ik vind het een hele positieve ontwikkeling. En ik was blij verrast toen ik het vanmorgen op de radio hoorde. Hebt u Jan Altenburg al gesproken, de directeur van Paleis Soesdijk? Ja, die heb ik al gesproken, ja. Wat vindt hij? Die? die is ook positief. Nou, ik zou zeggen, uh, beginnen maar. Nou ja, het, kijk, het, het, het hangt heel erg af. Ik ben heel blij dat het Nationaal Historisch Museum nu zelf ook die keuze heeft gemaakt. Het is natuurlijk al eerder uh, is er wel met gedachten gespeeld... Uh, en, uh, ja, ik ben heel benieuwd naar het concept wat zij daar dan verder uh, achter uh, gaan zetten. Uh, en ja, Wat wij als baan met name heel prettig vinden is dat het een openbaar toegankelijk iets blijft. Uh, het heeft toch een duidelijk historische waarde, het uh, Soesdijk. En als dat uh, met de invulling van uh, het, uh, het Historisch Museum een vorm kan krijgen, zouden wij daar heel erg bij mee zijn. Ja, maar zou u ook bereid zijn om daar zelf wat geld in te steken? Nou, dat is natuurlijk altijd een discussie. Uh, en zeker op dit moment is dat heel spannend. Uh, dus dat, ja, dat, dat, dat zullen we TZT dan moeten bekijken. Want de verantwoordelijke uh, staatssecretaris heeft voor de goede orde gezegd... Hij, heeft, hij zegt er komt geen nieuw gebouw. Dat was natuurlijk na de hele discussie daar in Arnhem... Hè, waar dan ja, dat hele ja. nieuwe bouw uh, zou komen. Um, uh, dus um, ja, ik geloof 100 miljoen euro is er nodig, hè? Ja, nou ja, dat hebben wij niet in kas. Laat, laat ik daar heel duidelijk over zijn. Eh, nee, maar ik, ik zou me voor kunnen stellen dat wij, eh, want het heeft natuurlijk eh, niet alleen voor Baan een, een, een grote betekenis, maar ik denk voor heel de hele provincie Utrecht eh, als, als, als trekpleister. En het is ook benoemd zeg maar, als een soort poort in Utrecht eh, nou ja, voor toerisme en recreatie. En daar zou het natuurlijk een hele mooie rol kunnen spelen. En ik denk dat we uh, wellicht op dat vlak uh, als provincie en als gemeente in de omgeving daar iets in kunnen betekenen. Ja. Laten we gelijk even de bal doorschuiven naar de provincie dan. Uh, dank voor, uh, voor uw verhaal. Uh, ja, burgemeester dus, Mark Roel van uh, Baren. Uh, want uh, we gaan ook even praten met de gedeputeerde van de provincie Utrecht. Die uh, deze zaak ook in portefeuille heeft we uh, maar zeggen. En uh, die portefeuille is erg belangrijk. Want het gaat natuurlijk om de harde pegels. Want die moeten er komen. Uh, het heeft allemaal te maken met het feit dat Halbe Zelscha, de staatssecretaris die verantwoordelijk is voor de hele kwestie, heeft gezegd dat er geen subsidie meer komt voor het gebouw van het Nationaal Historisch Museum. Eh, nou ja, 100 miljoen euro is er nodig om Soesdijk een beetje te verbouwen. Dus eh, de vraag is aan de provincie. Mariet Penarts, gedeputeerde, goeiemiddag. Goedemiddag. De gemeente ziet het wel zitten, maar die ziet ook al die bezoekers natuurlijk komen dan als het, als het museum daar komt. Maar is de, is de provincie ook bereid om daar wat geld in te steken? Ja, die vraag vind ik wat voorbaardig. En zover zijn we nog niet. Nou, niet. Ik kan eigenlijk alleen maar reageren op berichten in de krant... waarin gezegd wordt dat Paleis Dijk een locatie zou kunnen zijn... voor een Nationaal Historisch Museum. En ja, daar zijn wij blij mee. Ja. Want wij zouden graag zien dat er in Paleis Dijk nou, iets komt met een publieksfunctie. Maar de overheid wil geen geld meer in dat hele plan steken... dus dan zal het op de lagere overheden aankomen, lijkt me. Nou, ja, Dat kan natuurlijk nooit helemaal het geval zijn. Hè. De overheid, de, de Rijksoverheid uh, heeft eigenlijk de bestemming van het pand uh, als, uh, als doelstelling, als probleem. Uh, nou, Die hebben daar ideeën over, dus wij horen dan wel uh, waar ze aan denken. En als er van ons iets gevraagd zal worden, dat ligt wel in de lijn der verwachting. Maar daar ja. kan ik nu echt niet op vooruit lopen. De, u bent waarschijnlijk ook toch wel een beetje verrast door dit nieuws, omdat in eerste instantie werd gezegd dat het niet zou kunnen, hè, Paleis Soesdijk. Het zou veel ja. te duur zijn. Uh, waar, waarom zou het dan nu ineens wel kunnen? Nou ja, uit de brief blijkt dat men de, de combinatie van Paleis Dijk en de emotie die daarbij zit... en uh, nou ja, een Nationaal historisch Museum een goede vindt. Wij hebben in, in het verleden, toen deze discussie ook speelde... al gezegd dat Paleis Dijk daar uh, heel geschikt voor zou kunnen zijn. Nou ja, kennelijk heeft men daar even wel over na moeten denken. Maar wij zijn wel blij met het feit dat er nu weer uh, serieus overwogen wordt... om daar een museum uh, te vervigen. Nou, maar goed, die, die vraag over dat geld, daar willen we nog verder niks over zeggen. Dat is waarschijnlijk ook ja, een beetje om de onderhandelingspositie te uh, uh, veilig te stellen, denk ik. Nou ja, ik, daar, daar kan ik ook niks over zeggen, want ik weet niet met welk verzoek het Rijk naar de provincie eventueel komt. Ik kan daar niet vooruit lopen. Nee, maar er is wel ergens een potje dat, dat als er wat van de provincie moet komen... dan kan er geld in. Nou, dus daar zullen we met elkaar over moeten praten. Daar kan ik echt vooral niks van zeggen. Maar u wilt dan graag dat museum in uw gemeente grens ja. Binnen, binnen ja. de provinciegrenzen? Nee, dat vinden wij ook. Wij zien graag een publieksbestemming voor Paleis he, de, Ook omdat het een toegangspoort is voor de, de heuvelrug... He, waar de provincie ook uh, actief is uh, als het gaat om uh, ruimtelijk beleid. Dus het zou voor ons een hele mooie combinatie zijn. Maar ik vind het gewoon lastig om op de zaken vooruit te lopen. Want er heeft ons nog geen enkel officieel verzoek bereikt. Er heeft een stuk in de krant gestaan, een brief. Mm. En met gezag hebben de historici die zeggen... nou, dit zou een mooie bestemming zijn. Dat sluit bij ons graag uh, bij aan. He, want we hebben in het verleden ook gezegd... Uh, denk aan Paleis Hoefdijk als uh, bestemming voor een Nationaal Historisch Museum. Maar hoe dat handen en ja, natuurlijk komen we daar met elkaar over te spreken. Hè? Al je ja. het is alleen maar over de bereikbaarheid van het uh, Paleishoefdijk op dit moment. Ja. Oh, ja, Als je veel mensen wilt ontvangen, ja. moet je ook bijvoorbeeld, hè, zorgen dat het allemaal goed geregeld is. Ja. Nou, dat zal best een onderwerp van gesprek worden. Ik uh, hoor het al, het staat er morgen nog niet. Nee, dat zal wel niet mee, maar het is wel te hopen dat het er komt. Goed. Wij zouden het graag zien. We hebben ook een ambitie in de regio eh, voor Utrecht als culturele hoofdstad in 2018. Nou, daar zou zo'n museum ook heel mooi in passen. Wij wachten met u die hele discussie af en u gaat elkaar vast treffen op dit punt. Marit Penarts, ja, gedeputeerde van de provincie Utrecht, dank u wel. Zometeen het mediaforum. Dat doen we vandaag met Auke Kok en met Ruben L. Oppenheimer. Eerst is hier het nieuws, Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal.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 De voormalige baas van de TCA, de taxicentrale Amsterdam, Dick Grijping, gaat in hoger beroep. Hij werd vorige week veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Volgens de rechtbank was Grijping lid van een criminele bende die in heel Nederland jarenlang op grote schaal hennep heeft geteeld en verkocht. De Raad van State vindt dat er opnieuw moet worden gekeken naar de bezwaren tegen nieuwe elektriciteitscentrales op de Maasvlakte. Greenpeace en Natuur en Milieu vinden dat nieuwe kolencentrales veel schade toebrengen aan de natuur. De provincie Zuid-Holland heeft volgens de Raad niet goed duidelijk gemaakt waarom de bezwaren tegen die centrales zijn afgewezen. En de FBI waarschuwt voor Bin Laden virussen. Die worden meegestuurd met e-mails die het beeldmateriaal beloven van de executie van de Al-Qaeda-leider. Wie op de link in zo'n mail klikt, stuurt het bericht ongemerkt door aan al je contacten. En een van de virussen verspreidt zichzelf via Facebook met de titel Osama Bin Laden Execution Video. Terwijl er officieel nog geen beelden van zijn. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Na een koude start vanochtend is de temperatuur inmiddels opgelopen naar een graad of 11 in het noorden en 13 in het zuiden. Verder is het wisselend bewolkt en in het noorden en oosten komen er een paar buitjes voor. Vanmiddag dan blijft de oostelijke helft van het land gevoelig voor een enkel buitje. Maar in de rest van het land blijft het gewoon droog en zien we een afwisseling van zon en stapelwolken. Nou, de middagtemperatuur die komt uit op een graad of 12 op de Waddeneilanden tot 16 in het zuiden. En er staat erbij een zwakke tot matige wind en die komt uit het noorden tot noordwesten. Vanavond dan tijdens de herdenkingen. Dan is het helder en droog. Het koelt vrij snel af. Halverwege de avond ligt de temperatuur al rond een graad of 10. En komende nacht koelt het verder af. Het komt op veel plaatsen weer tot nachtvorst. Morgen bevrijdingsdag. Dan is het zonnig, droog en wordt het met 16 tot 19 graden alweer wat warmer. En richting het weekend gaan we alweer naar 25 graden toe. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met de cartoonist Ruben El Oppenheimer... werkt uh, onderweer voor NRC. Uh, journalist en schrijver uh, Auke Kok is hier ook bekend... van zijn laatste boek, Holleder, de jonge jaren. Uh, op weg naar de vijfde druk. Mm -hmm. Dat gaat goed, Auke. Gaat lekker, gaat lekker. En begreep je nou dat het over de filmrechten wordt gesproken? Nou, dat, dat, dat wordt er al uh, maanden. Want uh, het boek was denk ik twee, twee weken uit... toen er al uh, iets van vijf filmmaatschappijen opdoken... of ze de... Uh, Filmrechten mochten kopen. Dus, dus we zijn met een aantal uh, kandidaten in de slag geweest. en dat is nu zo'n beetje in de laatste fase. Dus ik denk dat één deze dagen de, hand, de handtekeningen gezet worden. Overigens betreft be, het dan eerst alleen nog de optie op de rechten. Dus we gaan eerst dan kijken of het of er een goed scenario kan komen, et cetera, et cetera. Ah, ja, maar dat, aan de, uh, belangstelling geen uh, gebrek de, de, in de Maar we zijn dus nog niet in de fase wie, uh, wie holheden gaat spelen. En zo. Nee. Nee. En, nee. En jouw best grote best droom is natuurlijk ook, want je bent natuurlijk ook uh, sportjournalist, uh, uh, sportminded sport of zo minst, dat straks in die lijstjes in VI iedereen gaat zeggen niet meer de ontvoering van Heineken als favoriete boek, maar dat boek van jou. Dat, dat is inderdaad mijn droom, dat al die uh, uh, profspelers uh, op hun witte leren banken thuis <lacht> mijn, mijn boek aan het lezen zijn. Ja. ja. <lacht> Ruben, je hebt een... Uh, Bin Laden, ja, uh, dat is natuurlijk goud voor, voor, jou, uh, voor jouw vak uh, en voor jouw vakgenoten en voor jouzelf natuurlijk. Ja. Uh, je hebt wel mooie experimenten uh, uitgehaald, uh, want op de site staat een, uh, een, een cartoon. Uh, Bin Laden die in zee is, die zie je, uh, het lijk van Bin Laden zie je in zee, uh, twee vissen. En dan is het tekstballonnetje leeggelaten, dus mensen mogen zelf dat invullen. Ja, uit nood geboren. En het is een succes. Ik, uh, ik zag... Toen dat nieuws binnenkwam dat hij in zee gedumpt zou zijn, wat ik overigens nog betwijfel. Ik vind het een beetje vreemd hoe dat gegaan is, maar daar gaat het nou niet over. Maar ik zag meteen een beeld voor me, dus inderdaad van een afzinkende Bin en twee vissen die daar commentaar op geven. Maar tegelijkertijd schoten met dat beeld ook wel tien verschillende grappen in mijn hoofd. En ik kon niet kiezen. En wat ik vaker doe, is dat ik mijn tekeningen eerst test op mijn Facebook-publiek. Uh, uh, en ik denk van laat ik het eens anders doen. Ik laat het ballonnetje open, ik geef een voorzetje en ik vraag aan hun om hun creativiteit de, de, de gang te laten gaan en met ideeën te komen. Nou, dat was. Uh, Binnen, binnen een uur waren er al 100, 120 reacties of zo opgekomen. En een van de reacties was van een, een, een NRC-redacteur. En die zei van... God, zullen we eens eventjes op de website zetten? Kijken of dat, of dat ja. misschien ook wat reacties opgeleverde. Ja. Nou ja. Hartstikke leuk. En dit gaat er vervolg krijgen? Dit ga je vaker doen? Ja, ik uh, zit eraan te denken om hier een wekelijkse serie van te gaan maken. Dus uh, iedere week een nieuwscartoon waarbij ik de tekst weglaat. Ik ben gewoon ontzettend lui. Waarbij ik de tekst <lacht> weglaat en aan de lezers vraag om daar een tekst bij te verzinnen. En dan bijvoorbeeld, nou, die, de, de, de, de tekst die ik het leukst vind, die ik uitkiest. Die, uh, die, uh, de, degene die dat heeft bedacht, die krijgt de tekening gesigneerd cadeau met zijn Krijg, eigen tekst. Krijgt eigen prijs. En wat vond je de leukste in dit geval? Uh, van de mensen die hier gestuurd hadden? Er zijn een paar erg leuk. Je ziet ook dat er uh, vaak varianten komen van hetzelfde idee. Uh, eentje die die, uh, misschien voor de hand leek, maar die ik niet had kunnen bedenken, was, ik had nog zo gezegd, geen bommetje. <lacht> uh, een paar mensen zeiden, en die vond ik erg mooi, uh, misschien niet zo leuk, maar wel mooi, uh, hoe diep kun je zinken? Of nou zinkt hij die nog dieper, dat, die variant ja. erop. Welke ik zelf ook had bedacht van, nou gooi ze hun vangst meteen terug. Uh, de buurt holt achteruit. Osama vindt heel veel woordspeling op zijn naam. Ja. Halalvisvoer. Nou ja, een, Echt een enorme lijst. <lacht> ik ik vond zelf zo te zien, is die een kogelvis tegengekomen. Ja, of of heeft Geert Wilders nou toch gelijk met zijn tsunami aan moslims? Of liever dit dan olie. Ja. Je kunt ja, door blijven gaan. Dat is erg ja. leuk. Nou, zeker. Dus dat krijgen een vervolg. Hartstikke mooi. hebben het wel. Uh, laten we het hebben over het wobben. Daar ging het net ook wel even over met Thomas Bruning van de NVJ. Allemaal naar aanleiding van de dag van de persvrijheid. Gisteren minister Donner sprak uh, daar uh, bij de, in het hol van de leeuw zeg maar, bij, bij, bij, de, bij de NVJ. Uh, het ging over de wet openbaarheid van bestuur. Uh, ja, hij heeft daar moeite mee. Donner zegt dat er dagelijks tientallen ambtenaren bezig zijn met, het, uh, met uh, die WOP aanvragen. Waar vaak ook niks uitkomt. Goed die dat hij dat, dat aan de orde stelt, Auken? Ja, um, ja, in zekere zin wel. Overigens zei hij volgens mij niet dat iedere dag tientallen ambtenaren daar aanwezig zijn. Maar dat vaak hmm. tientallen ambtenaren. Dus, dus dat is alweer ietsje matiger. Maar ja goed, hij, hij, hij mag het uiteraard uh, opperen. En het is goed dat we weten dat het blijkbaar nogal wat uh, werk kost. Alleen ik vind zijn... Een reactie daarop eigenlijk wat vreemd. Omdat je zou zeggen, als we in de wet hebben vastgelegd dat burgers... dus niet, niet, niet per se journalisten, maar dat burgers het recht hebben... Om, te, om, te, om, om erachter te komen hoe een bepaald besluit is genomen... namens ons allemaal, dus gewoon een wettelijk recht... dat als die ambtenaren daar blijkbaar lang, lang, lang over doen... En uit dat rapport heb ik gelezen, bleek onder andere dat veel ambtenaren er te weinig uh, kennis van hebben over ho hoe het dan gaat. Als dat blijkbaar allemaal zo, zo, zo lang duurt, dan moet de oplossing dus niet zijn om de uh, drempel te gaan verhogen. Maar ja. om te zorgen dat die ambtenaren die dat moet, beter doen. Die dus dat moet, dus moet allemaal super dan lopen. En ik zou haast willen zeggen... nogmaals, die besluiten zijn... namens ons allemaal genomen. Dus als wij... wij willen weten hoe dat is gegaan, dan hebben wij daar... volgens volste recht op. Dan, ik zou zeggen... verlaag je de drempel en wees daar wat uh, makkelijker. Ruben, hij zegt ook van... er is er in principe geen link tussen persvrijheid... en die wet openbaarheid bestuur. Dus met andere woorden, de persvrijheid kan prima functioneren... als je die, uh, als je dat, uh, die wet gewoon... Uh, een beetje aanpast. Verslagen onzin. Hij uh, zei ook dat... Um, de, de, de wet wordt gebruikt... Uh, niet wordt gebruikt om... Uh, waar, Waarheidsvinding, mm. maar om programma's te vullen, nou ik, ik zou het zou bijna een belediging zijn om hierop in te gaan en ons als journalisten te, te verdedigen. Maar ik wel ik zou het graag willen omdraaien en dan zie je waar de waar zijn standpunten eigenlijk zijn, zijn argumenten mank gaan. De overheid wil steeds op haar beurt meer van, van onze burgers weten uh, via het bijvoorbeeld het EPD dat er mm -hmm. nou niet komt of niet op deze manier uh, allerlei biometrische gegevens. Uh, daar is vaak het commentaar van de overheid van... Nou ja, wie niks te verbergen heeft en wie niks misdaan heeft... hoeft zich ook geen zorgen te maken. Maar we willen wel die gegevens hebben voor als er eens een keer iets aan de hand is. nou Als je dat omdraait naar die WOP... Donner zegt, ja, er wordt wel heel veel uitgehaald... en heel veel is niks. Maar ja, er komen ook waarschijnlijk... door al dat grasduinen komt er ook wel iets naar boven... wat wel degelijk ja. wel iets is. Dus, dus juist, nou, schijnt, juist, schijnt de overheid, juist de overheid zou, zeg jij... het idee moeten hebben van we hebben niks te verbergen. Ja, precies, dus, dus, transparant, transparantie naar ja. twee kanten toe. Auken? Ah, ja, nou, ik snap wel dat die ambtenaren... niet al die documenten zomaar kunnen vrijgeven. Hè, want daar kunnen dingen in staan... die de uh, privacy van bepaalde bestuurders uh, raken. Of, uh, weet ik wat. Dus, dat, dus ik begrijp wel dat dat een... Uh, Werkje is. Maar zorg dan dat, dat, dat het goed uh, functioneert. Want nogmaals, het is allemaal van ons, hè? Dat het is niet van hen, het is van ons. Ja. Dus dat is een, een beetje een vreemdje. zou haast willen zeggen, een beetje een. Argaïs, uh, standpunt van een bestuurder die uit, uit, uit een bestuurdersgeslacht komt, maar hij, heeft, hij moet nu denken misschien iets beter naar zijn kinderen luisteren en wat minder naar zijn voorouders. <laughs> ja. Je kunt dus bijvoorbeeld ook wat ambtenaren vrijmaken die nou bezig zijn met uh, flitsboetes dicht te plakken en te versturen en die zet je dan uh, op zou dit, dit uh, dossier. Zou dat nog niet automatisch gaan tegenwoordig? Ik, ik weet het niet hoor, het zou best kunnen, maar je, je hebt wel een punt. Uh, er komt een debat uh, trouwens over, de GroenLinks heeft een vraag over gesteld, dus daar komt nog wel vervolg op. Meili Vos dan, zat gisteravond bij Paul en Witteman aan tafel. Uh, reageerde daarop een uitspraak van uh, Hero Brinkman. Die haar. Moffenhoer zou hebben, hebben genoemd. Uh, maar dat heeft hij gezegd buiten uh, de uitzending van het NOS Radio 1 Journal. Dus off the record tegen een uh, redacteur. Uh, Ruben Oppenheimer, mag je het als uh, redactie dan toch tegen zo'n meilief vol zeggen? Van we hadden net Brinkman aan de lijn die zei dit over jou? Um, dit is een moeilijke, maar ik heb er even over nagedacht. En mijn antwoord is als volgt: Er is tussen journalisten en politici. Uh, één code, en dat is de code van Nieuwspoort. Wat er dus in het perscentrum Nieuwspoort... achter een bepaalde deur wordt gezegd, blijft daar. Daar hoef je dus ook niet te zeggen als een politicus... met zoveel woorden van, nou, dit blijft tussen ons, dat is de code. Daarbuiten ben je als politicus, moet je ervan of, uh, van bewust zijn... dat je, ook al ben je uh, off the record aan het spreken... dat je dingen zegt die uh, explosief kunnen zijn. En je bent tegen een journalist aan het praten. Hij wist dat hij niet tegen een of andere anoniemeling sprak. En um, ik vind in die zin dus ook dat hier... Um, ja, nou ja, ik vind het een beetje sneu... dat, dat mij Vos dit zo heeft moeten horen. Maar um, hij heeft dit gezegd. Hij heeft dit tegen een journalist gezegd. Hij heeft off-the-record iets buiten een uitzending verteld. Maar hij heeft wel iets verteld wat wel degelijk... Um waarvan die zich moeten realiseren mm. dat het consequenties heeft. Dus. Maar dat gaat over die, over de, er zat een ingezonden stuk in mm. het trouw... Hè, dat zij vindt dat PVV's niet bij de doden ik, moeten zijn... vanwege dat uh, nationaal tussen haakjes socialisme. Goed, nou, die discussie hebben we gisteren ook nog uitgebreid gevoerd. Mm. Uh, dus daar ging het over. PVV wilde daar officieel niet op reageren. Uh, nou ja, Radio Unsternel belt natuurlijk toch wat, wat individuele uh, PVV-kamerleden. Brinkman zegt ook van... ik, ik ik kan ook niet reageren. Het is mijn, mijn portefeuille niet. Hmm. Uh, uh, maar hoe heet die? Bangma? maar. heet die man? Bos Bosma. Bosma. Die, die gaat daarover. Ja. Die is Scholiaans. Uh, uh, uh, ja. Wat ik wat, wat heel raar is. Want die heeft inderdaad dat verkiezingsrapport geschreven. Ja. Maar ik, ik, ik mag toch gaan nemen dat die Kamerleden daar allemaal achter staan. Ja. Nee, dus dan goed is weer een beetje vreemd. Goed, dat ze je, daar kunt, niet op je kunt reageren. Je kunt daar afspraken over maken. Toen binnen een fractie dat dat het woord voor. Is. Dus Brinkman wilde niks over zeggen. Maar die heeft dan in dat voorgesprek wel een paar dingen over die Meilly Vos geroepen. En, uh, en zo is <laughs> Brinkman, bedoel je. Ja. Ja. Ja. ja. Maar goed, maar. Er is dus, een de, verschil dus tussen met een, hem, hem geen gesprek uitgezonden, laat ik het zo zeggen. Nee, maar, maar er, er is wel een verschil tussen een voorgesprek en een off-the-record gesprek. Kijk, als je van tevoren afspreekt wat wij nu gaan bespreken is onder ons. Dan is dat onder ons en dan uh, moet je daaraan houden. Tenzij het iets van een onrecht. On Ongelooflijk belang is. Maar ik, heb, ik, mag, ik mag zelf ook wel eens in media optreden, en ook nu weer is er een uh, voorgesprekje geweest. Dat gaat niet op of de record, basis. dat is nee, gewoon een voorgesprek. Dat is wel, dat en dan, het voorgesprek. En dan geldt gewoon de, de, de, de vrijheid van, van media, van dingen, dat je alles mag zeggen tenzij het belastend is of God weet wat allemaal. Maar wat echt wel heel erg vervelend van donderdag nou weer is, om het even terug te leggen, is dat natuurlijk, nu heel veel journalisten via de, de wet de openbaarheid van bestuur willen gaan achterhalen of het waar is. Nou, het is een uh, voorgesprek. Ja, maar ik, ik, ben, bang, ik ben bang ik weet of de dat ik niet in uh, Notule van uh, bestuurder staat. Maar hij heeft, dat, hij heeft dat gewoon gezegd tegen zo'n lijst En dan, ja... Uh, maar dat, maar dan, het, dan, nog even, dan nog even het follow-up verhaal. Uh, Meili Vos zit gisteravond bij Paul Witten, weet dat dit in een, in een ja, soort off-the-record situatie gezegd... maar die gaat het dan wel zeggen. Uh, natuurlijk ook om haar eigen uh, argumenten een beetje kracht bij te zetten. Ja, het is, het is uh, teruggooien met, met uh, modder uiteraard. Maar ja. Kan uh, dat wel, uh, Ruben, vind je... We hebben het gezien, dus het kan. Ja, en wat ik vind is dat het hier het hiervan is. Is dat het allemaal over uh, dood herdenkt. Precies. Ja. Ja. Ik ga hier straks aan uh, denken, die twee minuten. <laughs> ja. <laughs> Goed, um, dan nog even naar uh, het voetballen. Um, Real Madrid, Barcelona. Vier keer hebben ze elkaar ontmoet in 18 dagen. Nou, dat hebben we geweten. Uh, gisteren was de finale wedstrijd, zullen we maar zeggen. De belangrijkste ook, denk ik. Hè? Want het ging voor plaatsing voor de, de finale van de Champions League. Uh, Barcelona heeft dat met verve gedaan. Uh, Alcor, wat, wat vond je van dat hele uh, toneel eromheen? De spelen uh, van de media ook. Uh. Um, nou, het was in uh, zekere zin... Uh, meesleperder dan die uh, wedstrijden zelf waren. Want die uh, viel een beetje tegen. Maar um, ja, het, het, is, het is een spel wat, er, wat, er, wat erbij hoort. Twee uh, clubs die... die Elkaar haten. Eén club die, de, die al jaren de goede sier maakt en heel, heel mooi en mooi speelt. Uh, etcetera. En de andere en de rivaal die momenteel een beetje het lelijke eentje is. En die kan dat niet hebben. En die gaat dus in de openbaarheid met modder gooien. Ja. Dat is wat we zien. Maar ook op, op hun site Real Madrid gewoon uh, geloof ik zelfs gemanipuleerde beelden. Beelden waar stukken uit waren gehaald. Ja, gehaald. Ze noemen elkaar in ieder geval niet moffenhoer of zo. Dus het viel ook mee. Ja, nee. ik vind het erbij horen. Ik vind het leuk. Het, het hoort erbij. Het is, ik vind het vaak het leukste van, van voetbalwedstrijden. Is de lol vooraf en het gouden hoer erachter. Dus uh, dit is uh, voor mij... Uh, een integraal onderdeel van het nou, van een term, maar het moderne voetbal. Het begint een beetje op boksen te lijken. Hè? Dat ze elkaar voor de wedstrijd ook al... Uh... Ja. ja, het, uh, het, het uh, voorspel en het naspel en zo. En dat, en dat en het is vaak leuk. Heel leuk. nu ook wat trouwens. Um, ja, en het keert zich toch vaak ook wel tegen de media. Ik bedoel, uh, van Gaal heeft dat heel vaak uh, natuurlijk uh, aan de hand gehad. Mourinho toch in zekere zin ook wel. Daar zijn we er allemaal van ja dat is toch niemand die Louis van Gaal ooit serieus heeft genomen? Well. Oh. Well, ik wel. Oh, jij was dat? Ja, ah, goed. Ja, nou, en Velen jij dat. nou zo. En, uh, vele met mij, trouwens. Uh, vele met mij. Ja, maar het was toch ook hij, allemaal spel en uh, theater. Een theater. Ja, dat vond we toch allemaal geweldig. Maar wat hij over het uh, spel zegt, dat uh, snijdt altijd. Dat, dat, bedoel ik, dat bedoel ik niet. Ik bedoel ik niet dat theater. Dat Dat oh, schreeuwen op de pers. Dat zich opfokken en zeggen: ben jij nou zo slim? Of andersom. Ja, en dat geldt ook voor Mourinho, Die die is voorkomen uh, in het hysterisch ook, ook gegaan. Maar dat, te, dat tekent ook wel en zijn uh, uh, fanatisme en ook hemzelf. Ik bedoel, hij heeft zichzelf heel erg laten kennen. Hmm. Uh, ja, dus ja, dus dat, is, dat is allemaal mooi om te zien. Ja, voetbal heeft gewonnen, zullen we maar zeggen. Want in ieder geval staat Barcelona in de uh, finale. Uh, dank Goeie. voor jullie bijdrage aan dit uh, mediaforum. Ga uh, Ruben Oppenheimer en Alke Kok. Zometeen de Nationale Nieuwsquiz met Ruud Korstanje uit Den Haag. En dit is Elmo Racetrack.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 Uit Amsterdam, LMO Racetrack en Unicorn Loves Deer. Ruud Korstanje is hier, hij is 50 jaar en komt uit Den Haag. Welkom. Ja, goeiedag. Trukker hè? Sorry? Trukker? Nee, taxichauffeur. Oh, oh. Ik, heb, ik, ik heb hier staan beroepschauffeur. Ja, dat ja, is ook beroepschauffeur ja. Ja, natuurlijk. <laughs> ja. Uh, leuk in de taxi in Den Haag? Uh, ja, het is leuk, maar het is wel hard werk. Het is uh, lange dagen maken, hè. wil je een beetje leuk slagen... verdienen. Uh, uh. Want hoe werkt dat dan? Je rijdt voor jezelf dan? Of, uh... Nee, ik rijd voor een bedrijf. Ja, nou, we ja. zijn gespecialiseerd in uh, ja, contractvervoer voor bedrijven en ministeries. Uh... Ja, ja, ja, ja. Dus vaak een minister ook uh, aan boord of zo? Of, uh... Politici. Ja. En, uh, ja. Mensen uit het bedrijfsleven, managers en dergelijke. Ja, grappig. Ja. Um, nou, goed. En ondertussen doe ik de radio aan om een beetje het nieuws te volgen. Uh, we gaan kijken of dat ook beklijft. Um, ja. 32 punten, dat is de hoogste score tot nu toe. Dus daar moeten we in ieder geval overheen. Uh, we beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. We're still evaluating uh, what information we should continue to put out, additional information. De Nationale News Quiz. Vragen, vragen en nog meer vragen. The most of the people in Pakistan think that it is drama and it is not a real story. Het Witte Huis twijfelt of het de foto's van het lijk van Bin Laden vrijgeeft. I can't answer every conspiracy theory that arrives in every uh, place. Ja, het materiaal zou allemaal te gruwelijk en, uh, zijn... en mogelijk ook tot gewelddadige acties kunnen leiden. Dat is dus een beetje de reden. Hier is vraag 1. De directeur van welke Amerikaanse organisatie... zei gisteren in een interview met NBC... dat de beelden ongetwijfeld naar buiten zullen worden gebracht? De directeur van de CIA. Dat is goed. Leon Panetta, zo heet hij. Vraag 2. Er zijn al wel foto's vrijgegeven van de situatie tijdens de missie. Hierop is te zien hoe Obama samen met onder meer vicepresident uh, uh, vice Joe Biden... En de minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton... in spanning afwacht wat er gaat gebeuren. Hoe heet de high-tech commando-kamer in het Witte Huis... waar Obama met zijn staf mee kon kijken met de missie? De side room. Dat is niet goed. Het is nee. de situation room. Het ja, ja. is gelegen in een van de kelders van het Witte Huis. Ja. Vraag 3. De populariteit van Obama is sinds maandag flink gestegen... en dat komt goed uit voor de herverkiezingscampagne. Er worden veel vergelijkingen gemaakt met president Jimmy Carter. Hem lukte het in 1981 niet om herkozen te worden. Carter kon zijn nederlaag deels toeschrijven aan een mislukte operatie uit 1980... om Amerikaanse gijzelaars in een Amerikaanse ambassade te bevrijden. In welke hoofdstad stond die ambassade toen? Uh, Liberia. Dat is niet goed, dat was Teheran. April 1980 uh, was die Operation Eagle Claw en uh, die mislukte tragisch. Resulteerde in de dood van acht militairen daar. Um, we gaan naar vraag vier, de vraag met een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Uh, wij willen opnieuw uh, het overleg hervatten over de AOW en over de premieverdeling uh, van de pensioenen. Uh, en we gaan gezamenlijk studeren op wat het meest ideale nieuwe pensioencontract wordt in een nieuw pensioenmodel. Mevrouw Jongerius van de FNV. Dat klopt. Dat is goed. Vraag 5. Nog meer pensioennieuws. Volgens een oudere bond moeten gepensioneerden afzien van de gegarandeerde hoogte van hun pensioen. Het hoge uitkering heeft namelijk gevolgen voor hun kinderen en kleinkinderen. Wat is de naam van deze oudere bond? Anbo. En ook dat is goed. Um, dan gaan we naar de laatste vraag. Er zijn maximaal vier punten te verdienen. U krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En de vraag is natuurlijk wie bedoelen we hier? Als u het antwoord weet, wil ik stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik ben uit balans geraakt. 3. Via het paard en de brug beland ik in de bak. Verona van der Leur. Zo, die zit er snel op. Um, de andere aanwijzing was geweest... ik kreeg ruzie met mijn coach en mijn vader... maar blijf bij mijn criminele vriend. En gisteren ben ik veroordeeld voor afpersing. Het is inderdaad Verona van der Leur. De turnster inderdaad. Um, nou, dat is goed gedaan. Zes um, in de deel 1 van de quiz. Dus daarmee spelen we zometeen dan deel 2. Dus we gaan vermenigvuldigen zometeen met zes. De vragen die u straks goed hebt in het kanon. Ik ben het er helemaal mee eens.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 Vandaag de stelling. Op 4 mei moet alleen de doden uit de Tweede Wereldoorlog worden herdacht. Dat is wat Dirk Mulder, de directeur van het herinneringscentrum Kamp Westerbork, vindt. Maar we zijn benieuwd wat u vindt. Dus uw eens en oneens graag naar 7070. Dat is het sms-nummer, kost wel 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, gebruikt dan de hashtag standpunt. We zijn we terug bij Ruud Kostanje uit Den Haag. Um, factor 6. Nou, dat is een prima score al. Um, 32 hè, is de hoogste score. Dus zes vragen. Goed, en bent u er al overheen? Maar alles wat erboven zit is alleen maar beter natuurlijk. Want uh, er, komen nog, uh, er komt nog één kandidaat. Want we spelen, spelen morgen de quiz niet in verband met 5 mei. Uh, we gaan gewoon kijken wat het wordt. 90 seconden de tijd. Veel vragen. Als u een antwoord niet weet pas roepen, dan uh, stel ik snel de volgende vraag. Daar komt-ie. De nationale nieuwsquiz. Welk land heeft een akkoord met de EU en het IMF bereikt over Portugal. financiële steun? Dat is goed. Wat is de naam van het energiebedrijf dat een boete heeft gekregen... ...wegens het overtreden van telemarketingregels? Pas. Nuon. De website van welk Nederlands museum heeft een internationale Webby Award gewonnen? Pas. Anne Frankhuis. In welke plaats heeft de grote brand gewoed in een textielbedrijf? Tilburg. Dat is goed. Wat van 82 meter lang heeft de Cubaan José Castelar gemaakt? Sigaar. Ja. Welke autofabrikant krijgt 150 miljoen euro van een Chinees autobedrijf? Spijker. Dat Zout. is goed. Ja, spijker is goed. Uh, natuur- en jachtorganisaties hebben een akkoord bereikt over het afschieten van wat voor dieren? Rendieren. Nee, ganzen. De advocaat van welke vermeende oorlogsmisdader heeft in zijn slotpleidooi vrijspraak geëist? Un. Dat is goed. Energiebedrijf EPZ gaat binnenkort voor het eerst in zes jaar wat naar Frankrijk vervoeren. Kernafval. Dat is goed. Hoe heet de Harry Potter-actrice die is uitgeroepen tot best geklede vrouw ter wereld? Pas. Emma Watson. Welk festival heeft bijna 300 kaarten ongeldig verklaard en opnieuw in de verkoop gedaan? Lowlands. Dat is goed. Wat wil een Spaanse rechter van atleten Adriane Herzog hebben? Een haar? Hoe? Een haar. Een haar. Er staat hier DNA. Daar moeten de jury even over buigen. Via welke website heeft de politie die dief uh, van een aantal microfoons weten te achterhalen? Marktplaats. Dat is goed. Meer dan 100.000 luchtfoto's uit welke oorlog zijn nu online te vinden? Van de Tweede Wereldoorlog. Dat is goed. Het gemeentehuis van welke plaats is gisteren ontruimd na een dreigement? Ja. Sint Oedenrode is het. Welke autoproducent levert de opvolger van de Yellow Caps in New York? Pas is het bedrijf Nissan. Wat denkt u zelf? Tien. Er waren er zes nodig, hè? Dat zijn er tien, inderdaad. Het komt op zestig in totaal. Nou, dat is een prima score. Ja. Ja, hij zit er een beetje bij van... Ik was ook een beetje zenuwachtig. Nou, daar hebben we niet veel van gemerkt. Goed gedaan. Zestig. DNA is trouwens ook goed gerekend. Begrijp ik. Dus de haren, want ja, daar kun je DNA uithalen. Dat betekent in ieder geval twee kaarten voor beeld en geluid. We doen de lunchradio erbij en de mok... En dan uh, eventueel spreken we elkaar vrijdag als deze stand blijft staan. Want dan krijgt u ook nog eens een keer 300 euro mee in de knie. Ja, hartstikke leuk. Goede reis terug naar Den Haag in ieder geval. Zeker. En bedankt. Wij melden ons uh, straks uh, weer uh, zo rond kwart over één. Dan gaat het over, dat heeft te uh, maken met een kort geding dat vandaag dient... tussen een Deense uh, kunstenares en Louis Futon. En dan gaat het over de vrijheid van kunstenaars. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen.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 Vanavond, Karo's oog in oog. Scherp en spraakmakend, één-op-één één gesprekken... met actuele prominente gasten uit binnen- en buitenland. Journalistiek duel, live vanuit Hilversum in Karo's oog en oog... rond 10 voor half tien, Nederland 2. Nederlanders geven van alle Europeanen het vaakst aan goede doelen. Dat is mooi. Maar hoe weten we wat er met dat geld gebeurt?